Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Frans in Parijs is gisteravond mislukt... omdat een van de aanslagplegers werd tegengehouden door een bewaker. Dat schrijft Wall Street Journal. De krant sprak met een bewaker die zei dat zeker een van de terroristen... een kaartje had voor de oefenwedstrijd Frankrijk-Duitsland. De man probeerde het stadion in te komen, maar zijn bomgordel werd ontdekt toen hij werd gefouilleerd. Terwijl hij probeerde weg te komen, blies hij zichzelf op. Even later blies een handlanger zichzelf op buiten het stadion en een derde liet zijn explosieven afgaan bij een restaurant in de buurt. Daarbij kwam één persoon om het leven. De vader en de broer van een van de aanslagplegers in Parijs zijn opgepakt. Dat meldde bron aan het Franse persbureau AFP. Mogelijk gaat het om de vader en broer van de terrorist die al geïdentificeerd is. De man van rond de dertig blies zichzelf op bij het theater Bataclan. Hij was bekend bij de inlichtingendiensten... en kon worden geïdentificeerd door een oog dat van hem is gevonden. Het officiële dodental na de aanslagen in Parijs is op dit moment 129. Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. En vanwege de aanslagen in Parijs blijft Disneyland Parijs tot dinsdag gesloten. Het pretpark was vandaag al dicht en de tijdelijke sluiting wordt nu dus verlengd. Hotelgasten kregen vandaag gratis eten. Ook liepen er Disney-figuren rond om kinderen te vermaken. Bij de ontsporing van een hoge snelheidstrein bij het Franse Straatsburg... zijn zeker 10 doden en 32 gewonden gevallen. De trein liep uit de rails en kwam voor een deel in het Marne-Rijnkanaal terecht... Het ging om een testrit op het nieuwe spoor... voor hoge snelheidstreinen tussen Straatsburg en Parijs. Er waren 49 technici aan boord, geen passagiers. Volgens sommige bronnen reed de trein veel te hard. Het weer nog bewolkt met af en toe regen. De wind is stevig en kan aan de kust stormachtig worden. Ook morgen is het regenachtig, vooral in de ochtend. Het wordt dan 13 tot 14 graden. Dit was het en... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het.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 See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 tee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 Can't keep, so blame it on the night